Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Modeschool Amfi in Amsterdam moet op zoek naar een nieuwe directeur. De directeur van nu neemt ontslag... Hij vindt niet dat hij degene is die de problemen kan oplossen. De school ligt al langer onder vuur. Volgens docenten en studenten was er een onveilige werksfeer. Docenten die vroegen waarom je model zo donker was. Dat je dan voor een feedbackmoment uh, naar school kwam... en uh, dat een leraar tegen je zei dat je maar meer ruige porno moest gaan kijken... omdat je ontwerp te saai was. Volgens de directeur zijn de nodige veranderingen ingezet... maar past nu iemand anders beter bij de school. Het demissionaire kabinet mocht gemeentes niet dwingen om asielzoekers op te vangen. heeft vertrokken staatssecretaris Broekers-Knol nog gezegd op haar laatste dag. Onder meer Alkmaar, Enschede en Rotterdam werden gedwongen om plek te maken, maar dat mocht juridisch niet. De burgemeester van Rotterdam is verbaasd en boos. De gemeente Haarlem gaat onderzoek doen naar de veiligheid van het fietspad waar Sam in het water belandde en verdronk. De jongen van 17 raakte vorige week vermist. Zijn lichaam werd na een zoektocht gevonden in het water van de Leidse vaart. Een buurtgenoot start een petitie voor hekjes langs die vaart. Die is inmiddels meer dan 23.000 keer ondertekend. En als ik niet mag knippen, mag ik dan tenminste haren wassen. Die oproep doet een kapper uit Utrecht. Want er hoort veel zieliger verhalen van oudere klanten nu zijn zaak dicht is. Ik krijg uh, schrijnende uh, telefoontjes van oudere mensen die al weken lang hun haar niet gewassen hebben. Voor ouderen is het niet makkelijk om het hoofd even onder de kraan te gooien zonder om te vallen. Nou ja, voorover lukt niet bij de gootsteen als je 91 bent. Ik had de RIVM gevraagd hoe ik dat zou moeten aanpakken. Nou, die zeggen ja, dat is een taak voor de zorg. Nou, die hebben geen tijd. En daarom wil de kapper een paar uur per week helpen. Hij zag zijn schoonmoeder van 91 deze week nog opknappen na een frisse shampoo. Je ziet dan aan alles hoe blij iemand is dat ze weer met een net krulletje in de stoel zit. Maar de gemeente zegt geen uitzondering te kunnen maken. Heb ik het weer nog? Op veel plekken is het mistig. Het gaat licht vriezen vannacht. Morgen begint grijs, later is het zonnig. Het is dan 2 tot 5 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 The sun reflects on the glass and the glare is blinding. Like an idyllic dressed window spot on from the corner of my eye. My stranger's gaze appears on the humble home. The a crooked frame holds a distant elation a strange sensation. Resting upon a chestnut shelf, the wilted flower decays, reminiscent of the solid state. out a somber sigh as I'm moving on, wishing them well. I wish them well.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 Rap your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 on the night, turn on the lights if you want to, if you want to.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 Breathing a beautiful connection flows naturally. Oh, you sweep me off my feet and catch me falling deep Pull me close away. You think I've had enough. I fire, fire, sit against the world now. Fire, fire, Bring the fire, we go on. Curse, it's a blessing, as long as you give me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 Ja, het is liefde voor jezelf. Ja, zelfs, ja, ja, ja. zelfs in een relatie, als een, als een relatie niet werkt, hmm. dan uh, ja, het moet het wel leuk zijn. Dus als het, als, het, als het een klein beetje tegen zit, dan is het toch gauw uh, nokken. Ja. En ik denk, wij, ik denk dat wij een beetje een fucktop uh, uh, idee hebben van liefde tegenwoordig. Ja, uh, en, uh, is het ook zo dat, uh, dat we een beetje te makkelijk denken van als het niks is, dan, uh, dan zetten we er maar een punt achter. Zoiets? ja.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 Nee, nee. Ga je doen. Ja, want nee, het, kijk, ik, euh, kijk, ik heb natuurlijk meerdere interviews gehoord en beluisterd. En ja, het gaat ook over mentale kwesties, waar jij zelf ook mee, mee kampt. Dat komt natuurlijk in deze tijd misschien, denk ik, ook hard aan, omdat doordat er dingen op slot gaan, dat mensen misschien in een bepaald isolement en daardoor in mentale problemen komen. Ja. Ja? Ja.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 ja, de, maar je deed, uh, even voor de duidelijkheid voor de luisteraar. Ik heb twintig jaar uh, ja. met uh, depressie geworsteld. Om het maar eens even ja. voorzichtig te zeggen. Maar ja. dat hield in dat ik uh, echt in het zwart van mijn de depressies uh, ja, constant het gevoel dat je er een eind aan, aan wil maken. En dat is. Voor de mensen die het kennen, die kennen het. Mm. Het, het, het, het gaat niet over je zonbevoelen. voelen. Het gaat niet over, uh, over we hebben het is winter. Of uh, oh, het is even kut, want het is corona en ik kan niet naar buiten. Een mm. depressie is wat anders. Okay, een okay. Echte depressie. Ja. Uh, dan heb je dan heb je het echt over een mentale. Nou ja, ziekte, Het is niet ja, niks een ja. uh, mental ja. illness. Nou, zeg je dit? En, uh, ja? Ja, ja ik, ik, uh, Sorry, dan uh, maak ik even je verhaal af. <laughs> sorry. Ja, ja. Ik ben nooit zo kort van stof, dus vandaar. Maar ja. ik, ik ga mijn best doen, ja. Maar uh, nee, dus in deze periode, ik moet zeggen. Uh, weet je.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 Today you draw your last breath I see you I never left It's understandable To feel invisible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 Oh no.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 En dat is dus volgende week weer en dan uh, de 13 januari scherp met een gesprek met Edith Huis. Dag hoor!